de vormgeving beleefd aanbevelen Wils Co. Ja, mevrouw Hoefbeen-Bolkema. U had eens met meneer Biels willen praten, mevrouw Hoefbeen-Bolkema. Mag ik even noteren waarover, mevrouw Hoefbeen-Bolkema? Een bunkerloodje zetten, ja, zeker. Van hoeveel had u gedacht, mevrouw Hoefbeen-Bolkema? Een ton of twee, nou, nou, nou, nou, nou. u doet maar even, hè? Ja, zeker, maar nou even iets heel anders, mevrouw Hoefbeen-Bolkema. Ik herinner mij opeens dat ik een maand of wat verloop ben geweest met een Leo Hoefbeen... waar ik in de tijd dan hevig verliefd op was. Een lange, donkere, knappe, steenrijke persoon. Klopt dat? Ah, ah. Nou, en die lange, donkere, knappe en steenrijke Leo... is mij destijds dan ontfutseld door een Leentje Bolkema. Een wat onogelijk, mottig meisje... met zo'n hooikoortsneus en van die koeienkuiten. Hm. Klopt dat ook misschien? Nou, daar wil ik alleen maar mee zeggen dat de manier waarop deze lelijke leentje mij mijn steenrijke leeuwen ontstolen heeft... ...nogal aan de zeer onvrouwelijke kant is geweest, mevrouw Hoefbeen. Er is namelijk nog altijd enig verschil tussen een man veroveren en een man platbranden. Ja. Juist. U bent het met me eens? Nou, daar wou ik dan verder ook nog mee zeggen, mevrouw Hoefbeen... ...dat de firma Biels over net iets te veel zelfrespect beschikt om OWE'ers huisjes te bouwen... ...voor voormalige mottige meisjes vol Begrijpt u de zachte hint? En voor dit soort oninteressante klusjes verwijs ik u dan graag naar aannemertjes... die het minder nauw nemen met hun zakelijke status zoals daar zijn... de heren Bosraaf en Herreburg. Dag, lelijke Leen. <lacht> zo. Nou, dat is nog een geluk dat dit bedrijf met inspraak en medezeggenschap is. Anders had je toch maar lekker opgezeten met zo'n loener, hè? Morgen. Goedemorgen. Wie was dat? Wie belde daar? Reiziger in cement. Afpoeieren, niet nodig vandaag, niet afpoeieren. Is dat gebeurd? Mooi zo, grote meid, goed getraind. Het <lacht> is maar hoe je ze bent, hè, je personeel. Beetje in de hand houden, strakke leiding en niks geen last. Niks geen gezwam of inspraak en medezeggenschap. Eigen initiatief, best mensen, maar de baas beslist, ja of nee? <lacht> ben je het mee eens of niet? Ik wel. Ik ook. Kijk naar Bosraaf, kijk naar Herrenburg. Chaotisch. Grote chaos. Zit geen grote lijn in, hè. Ik zweer je, bij Bosraaf. ...is de telefoniste in staat een grote klant af te poeieren op zijn mans uitspraak. Nee. Eerlijk, inspraak en medezeggingschap, jawel. Maar het kost hem wel zijn klanten. Ja, en? Geen eergevoel. Uh, uh, hoe bedoel je? Bout voor iedereen. Feit, groot feit. Genereert zich nergens voor. Stel, er belt een mevrouw Hoefbeen Bolkema... ...en die vraagt u voor twee ton een bungalowtje neer te zetten. Graag zeg, ik heb net een mooi beetje capaciteit over. Graag. Oh, nee. Huh? Maar ik bedoel nou dat die meneer Hoefbeen een van mijn vroegere verloofdes is geweest. <laughs> en daarom ga ik nee verkopen. <laughs> Dan kan ik meteen wel de helft van mijn cliënten afzeggen. Hè? Ja, oh, ja. Ja, nee hoor, zakelijk erecode, akkoord, maar het moet niet te kinderachtig worden. Hoe heette die mensen, zei je? Hè? Nou, nee, ik noemde maar een naam, hoor, zo van het echtpaar Hoefbeen Bolkema of zoiets. Nou, nou, nou, nou zeg, als het maar niet euh, Linkje Bolkema is, zeg. <laughs> Nee, Leentje Bolkema, zegt, daar bouw ik nog een kippenhok voor, zegt. Nee, verschrikkelijk, ja. wat een meid, zegt. Die hebben wij een maand of wat als dienstbode gehad, zegt Doemie en ik. Een hel. Ach. Een hel, wat dacht je, zegt, wat dacht je? Die legde het erop aan. Waarop? Op mij. <lacht> Rijke aannemer, wat wil je, hè? Het is me nogal geen partij, hè? Vreselijk soort vrouw is dat. Dat rijk trouwen wil. Hoe dan ook, wie dan ook, kan niet schelen. Als, al heeft de vent een kop als een aardappel en een lijf als een willen. Dus, dus die moest mij hebben, hè? Waarom? Wa, wa, wat denk je? Om de kop of om het lijf? Om de centjes, ja. Ja, en dan vraag je, wat bracht ze zelf mee, zeg? Nou, zeg maar, om het kwartier een scheurende nies. Vanwege die eeuwige loopneus, dus, hè? Om nog maar te zwijgen van die houten paardenenkels. Ja, met van die koeienkuiten. Voila! Zeg, ken je dat? Vaag. Oh, kan niet vaag genoeg zijn, zeg. Die probeerde er even een wicht tussen te drijven, zeg. Tussen die houten... Nee, tussen Doemie en mij, zeg. Je kent dat wel, hè? Jij zeker, ja. Dat van... Eh, Kijk mij nou toch eens even aantrekkelijk wezen. <laughs> nou, en dan keek ik altijd maar terug met iets van... Waar dan? Eh? Nou, en dan had ze maar achter... Nog de moed om iets in de blik te leggen van... Oh, jij mannelijke ondeugd. Ja, ja die geraffineerdheid. Ik kon, ik kon niet in de keuken komen of het was weer raakt. Ja? Ja. Nee, nee, nee, nee. Maar, maar, maar, maar doe het als op. Simuleren. Eén vriendschappelijk schouderklopje mijnerzijds en het werd weer uitgelegd alsof de haan was losgebroken. Chilpen en kakelen geen gebrek, zeg. Luid tokkend met de vleugeltjes door het zand gaan slepen. En als Doemie dan even haar hoofdje om de hoek stak. ...dan quasi betrapt uit mijn omgeving wegvluchten. Nou ja, daar sta je dan, hè, als man zijnde... ...een beetje dom van het ene been op het andere te wiegen, zeg. Nou probeer jij dan maar eens onschuldig te kijken. <lacht> nou, en, en, en dan moet je naar adumi hebben. Tante Lien, dan mevrouw, hè. Toch als zo'n gevoelig type in dat soort dingen. Ja? Die? Oh. Waar die mij allemaal niet... ...volslagen ten onrechte van verdacht heeft de goeie... Tja. Als ik dat zou vertellen, dan zaten we hier vannacht nog. Ja, <lacht> waar, waar tegen ik overigens niet het geringste bezwaar zou hebben. <lacht> jij? Ja, ja, ja, ja. Waarvan zo'n vrouwtje haar niet volslagen ten onrechte van verdenken kan niet. De, de onzin, malligheid, gewoon mallig. bedoel, bedoeld als gewoon malligheid. Het hoeft toch niet altijd meteen vormen aan te nemen? Dat zeg ik tegen Doemio ook, hè. Ik zeg, jij denkt altijd meteen dat het vormen aanneemt? Ik zeg, en die meid heeft niet eens vormen. Dus ze kan ze moeilijk aannemen ook. Ja, ja, ja. Nou, nou, nou, die is ook wel even de laan uitgevlogen, hoor. Daar bouw ik nog een kippenhok voor. Nee, nee, nee. En, en dat bedoel ik nu met gezag, hè. De grote lijn bepalen en je personeel een beetje in de hand houden. Ja, dat laatste figuurlijk dus, hè. Begrijp je wel? Ja, nee. Dat heb ik het dus toch goed gedaan. Wat? Nou, Dat ik die uh, cementboer heb afgepoeierd. Dat was uitstekend. beetje gezag, dat is een sleutelwoord. Bestek maken en je koers kiezen. Ik ben er altijd wel bij gevaren. Gisteren nog weer, Heb he, he, he, he, het het het het Nee, nee, nee, nee. het het het weer. het week op de sociëteit, het het het het het het het het het het het het het het het het het ...met z'n allen naar Groningen en dan wat lopen. Nou, waanzin natuurlijk, die waar dus. dus. ik zeg meteen, waarom moet je daarvoor naar Groningen? Hè? Maar, nee hoor, iedereen meteen wil enthousiast en meedoen... ...en afspraak maken, dus ik denk, nou ja, vooruit maar weer... Hè, ...als het dan weer zo nodig ludiek moet wezen... ...vooruit dan maar weer met de geit, gisteren dus. hè. Wat lopen in Groningen, wat denk je? Geen idee, zeg. Nou, ik ook niet hoor. Maar dan kijk je toch wel even raar op hoor... Dan begin je toch wel even aan je geestelijke incasseringsvermogen te twijfelen. Wanneer? Wanneer? Nou, als je daar twee, drie uur rijden in dat Noordpoolgebied aankomt, zeg, ergens aan de kust. En als je dan dat stelletje ongeregeld uit hun wagens ziet klauteren. Nou, in, in, in, in ik weet niet wat voor gore plunjes. De Randstad Holland komt even wat lopen, zeg. <lacht> nou, een plenaire struikroversreunie was er een galabal bij vergeleken, zeg. Het is Groningen maar, begrijp je? Ze hoeven de beschaving maar 200 kilometer achter zich te hebben... ...en rondom barsten ze uit een vermisje, de heren. Dus die vielen nogal uit de toon? Ja, wat wil je, zeg, toch in de puntjes, hè? Pak van zeven, 800 ballen, gedekte demi, dure visgraad... ...jas waar je de prijs aan afziet, ziek, ziek als een gek, hè? Hoed op, handwerk, hè, van een Frans hofleverancier... Dus echt toch wel even iets op, hè? Stuk allure op je kop, hè? Man met hoed, jawel, maar wat voor een? Dat maakt nogal geen verschil, zeg. Nee. Groningen had over mij niet te klagen. Nee? En wat zeiden ze? Ja, wat moesten ze zeggen. Sloegen een figuur natuurlijk, niet meer. Probeerden zich groot te houden. Het bekende laffe gedoe. De meute die zich afzet tegen een die wel weet hoe het hoort in Groningen, hè? Mekaar aanstoten en gniffelen. ...door dit belachelijke joviaal gast staan doen tegen Hebben. Tegen wie? Hebben, Hebben, ja Hebben, de oude Hebben. Hebben blauwzaaiers maar. De oude Hebben blauwzaaiers ah. maar, ja ja. De gids, ja. Duur doen van, wij hebben een gids. <laughs> Als zou je op dat platteland binnen... ...vat stroop op je kop gaan lopen. Je kan er geen eens verdwalen, zeg. Maar nee, toch, wij hebben een gids. Nou ja, zo'n man kan je natuurlijk wel alle mooie plekjes wijzen. <laughs> ja, ja, ja, ja, Maar meneer had wel mooi zo'n kompas op zijn buik, hoor. Dat wel, ja. Ook al zo geruststellend voor het, voor het gezelschap, hè. En meneer was dan ook wel binnen het uur de weg kwijt, hoor. Maar ik geef toe, het is een onwaarschijnlijk gezicht, hoor. Wat? Wat, wat? Ik, nou, als je daar met het randstadslompe proletariaat op zo'n lege Groningse dijk staat onder het motto... ...jongens, we gaan wat lopen. Ik, ik denk, ik blijf maar wat achter, hè. Dat de mensen niet denken dat ik erbij hoor. En wat zou jij dan denken als je die hele landloperskolonne onder aanvoering van Hebben Blauwzaaiersma... ...regelrecht de zee in zag De wat? Precies, het klinkt onwaarschijnlijk, maar ik heb het wel zien gebeuren. De zee in, juffrouw, ja. <laughs> ik denk eerst nog nou de rover Hoofdman maakt een gebbetje, hè. Je kan toch niet van iemand verwachten dat hij in ernst de zee inloopt, maar jawel. En wat doet de kunnen? Hup, zei jongens, plas, plas, plas. Waar de gids gaat, ga ik. Ik dacht dat ik gek werd, zeg. En wat deed je? Ja, ja, ja, dat is een vraag. Ja. <laughs> Ik kan me moeilijk laten kennen, niet? Nee. Ik kan daar moeilijk een beetje op het bazalt gaan staan, blauwbekken, in mijn demie. Biels durft niet weer, komen komen. <laughs> een Biels zal niet durven. Wat een blauwzaaiersmaat durft, durft een Biels ook niet, hoor. Met een stalen gezicht, he, op redelijke afstand, uiteraard. Om niet de indruk te vestigen erbij te horen bij dat voddenleger. En om te laten zien dat men zich in de randstad Holland ook goed gekleed te water weet te begeven. Maar onvoorstelbaar niet. Daar rij je dan voor naar Groningen, zeg. Even wat lopen. Oh, wacht nou eens even. Je maar, maar. even wat lopen. Hé, ken je dat begrip, dat? Ja, ja, ja, ja, daar heb ik wel eens over gelezen. Nou zeg, wees blij. Mij hebben ze het onderweg bij moeten brengen. Pol dus, hè. Nou, meneer Biels, hoe bevalt het wat lopen? Ik zeg, het wat lopen. Hij zegt, het wat lopen. Ik zeg, ja zeg, zo kunnen we aan de gang blijven, Pol. Hij zegt, nee, chef. Eén wat, twee wadden. Dus ik zeg, natuurlijk Paul. één rat, twee radden. Gezellig een beetje de meervoudsvormen behandelen, zegt We hebben tot onze liezen in de maaien lopen, Paul. Hij zegt, Paul, hè, hij zegt, nee chef. Dit is een tamelijke jonge tak van sport, chef. Wij lopen nu op de wadden. Nou... Ja, wat zei je? <laughs> Jij vraagt maar, zeg. Nou, ik zei niks. Ik struikelde. Ik struikelde, ja. En toen zei ik maar niks meer, hè. Ik denk, hier is alles wel mee gezegd. Pak van tegen de duizend ballen. Ja, zoals ik rijl en zeil. Nog los van mijn de demi. Ja, klasse jas. Je zal ermee in zee duikelen, zeg. En je hoed? Oh, nee, oh, nee. Oh, nee, dat is een ander panchette. Nee, zeg, daar moet er wat gebeuren, hoor. een Biels zijn hoed niet droog houden. Het hoofd, hè, bevattelijk. Wij een bevattelijk hoofd. Wij. Ik hoor mijn vader nog zeggen, de oude Pieter Biels. Wat er ook gebeurt, hoed droog houden. Hij zelf ook, hij zelf ook. Bleef soms vier, vijf dagen onder water. Eh, moest hij voor de zaak. Eh, kwam hij terug, onherkenbaar geen mens meer. Maar. Aan het eind. Ah. Hoe, droog. Mooi, hoed. Kom, aan het werk. Hè, wat heb ik gezien? Post op mijn bureau. Je weet waar ik te vinden ben. Ach, een drooggoed? Heilin. Ha, wie komt? Erg, hè, van de chef. Van meneer Biel? Ja, erg, hè. Geen spoor. Hoe bedoel je? Weg. Alleen ze hoed. Ze hoed? Ter hoogte van Delftseil. In zinkende toestand geborgen ter hoogte van Delftseil. Dus nat. Ah, wat wil je? Zinkende. We zullen aan de gedachte moeten wennen, Lien. Meid, dat we hem kwijt zijn. Maar jim en nee, wat zal ik die man missen? Weg. Alleen nog die waanzinnige hoed. Morgen, Paul. Morgen, chef. Uh, wat hoorde ik jou nog zeggen, Paul? Hoe wij u uh, zullen missen, nee, nee, nee, nee, over mijn hoed, pol. Nou, dat is uitgerekend dat van Stalte krenk bij Derfseil aan de golven ontdrukt moet worden, terwijl u... Chef, chef? Ik, ik, ik zie spoken. Jawel, jawel. Dink het gerust nog even aan, hoor, pol. Zie, zie ik het goed? Chef! <coughs> dat had ik helemaal aan je beleefdheid over, Paul. Of je dat goed wenst te zien, de keuze is aan jou, man. Een spook met een wanstaltig kring op zijn kop, of een heer gedekt met een hoed van welgeteld 475 ballen 40 spie. Wat is het verschil? Chef, u, u leeft. Oh ja, Paul, kijk eens aan, zeg. Ik doe ons altijd de raarste dingen, zeg. Nou leef ik weer. Zeg, dus je was je hoed wel kwijtgeraakt? Huh? Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat heeft dat tuig van Leeuwagen nog van het hoofd geslagen, zeg. Wie? Dat kleine driftkoppie van die zenuwentor, zeg. Die zegt. Ja. De... Oei, nee, nee. Wat? Kijk nou even. is vergaat niet. Dan heb je de wereld, er weer achter alweer een, Paul. Wat scheelt jullie? Chef, chef. Hoe, hoe bent u aan land gekomen, chef? Nee, chef. Dat is dat nou toch wel een even van alle machtige, gemeente, gemeene insinuatie, zeg. Hoe ik aan land gekomen ben. je de enige in het gezelschap met een feilloos richtingsgevoel. Dan lijkt het me nog heel wat sportiever eerst eens te vertellen hoe jullie aan wal gekomen zijn, Pol. Ja, wij hebben ons leven te danken aan die kerels van de reddingboot, chef. Voilà, de reddingboot. De president Pieter Jan Boltjebuur weer zeker. Hoe, uh, hoe bedoelt u weer, chef? Nou, die wilde mij dat ze ook even flikken, ze. Kuntjes, ja? Zeker, zeker, Polje. <laughs> dat soort dingen heb ik meteen door, hoor. Het fijne scheepsvolk van de president Pieter Jan Bontjebuur zegt, dat daar even op kosten van mijn rustige wannenwandeling de grote verweerde zeeheld zal gaan uithangen. Oh, nee. Oh, dus het, ze hebben u nog wel gevonden. Knap werk, chef. Wat nou knap werk, ja. als daar nou onder die waanzinnige hoed even voor vier schapen aan zuivere scheerwol door de zee op te marcheren zeg. Dan kan je niet miskijken. Precies, koud kunstje. Zeehelden dom op niks af. Zeg, sorry hoor, maar ik kan het niet helemaal volgen. Wat is er nou precies gebeurd? Niets ter helle, althans, er had niets hoeven te gebeuren, volstrekt niets. Maar de heren moesten zo nodig meer vertrouwen hebben in de techniek... ...dan in het de mens aangeboren richtingsgevoel, nee hoor. Meneer Hebbenblauwzaaiers maar kompas, wist het beter. Dat kompas was goed, chef. Ja, hou het dan nog vol, Pol, hè. Wie is er verdwaald, ik of jullie? Wij, sjef. Hadden nou, de groet aan je kompas dan, Paul. Ja, dat, dat waren wij kwijt, chef. Dat had u met een boog te water geworpen. Daar da, da, hebben wij nog tijden naar lopen zoeken. Dat, dat, om jullie te redden, Paul. Een verantwoordelijkheidsgevoel. Om te voorkomen dat jullie je zouden blijven richten... ...op een mechaniek. En wat doen jullie dan? Dan lopen jullie waarachter nog achter maar aan. Meneer Hebben, de maritieme doolhofleverancier. Ja, maar, maar die man, die kent daar die gronden, chef. Van horen yes. zeggen, Die is daar geboren en getogen en de gids, chef. Bij wat lopen die bepaalde we eenmaal de gids? Daar kun je blind op varen op die kerels. Dat is een ongeschreven wet. Nou, een zeg ongeschreven wet, artikel 1. Hebben blauwsaaiers maar zo'n kompas dronken. Lien, eerlijk Lien, ik heb me daar op de C het waanzinnig gelachen. Oh, was jij er ook niet, hé? Ja, ja, mijn introducee. Ter staling, ik zeg ter staling van het jonggestel. Ja, ik heb daar voor mijn leeftijd bovenmenselijke prestatie geleverd. Ja, op mijn rug bedoel je. Ja, dat, dat zeg ik, hè, bovenmenselijke prestatie. Ik kreeg al na een kwartier kramp het kindje, ja. waar eigenlijk, beste kerel? In mijn kaken. Pardon? Van de lach in mijn kaken, bij de aanblik van deze man. Een C-meerman in maatkleding. Oh, ik bestelfde het nog. Dus ik loop dan uwe op de nek met iemand die niks mankeert? Nee, draai jij de zaak even om, alsof, het, alsof jij het ongemak hebt geleden. Het is me nogal geen prettige nek voor jou, zeg. Ik was al na vijf minuten finaal doorgezeten. En nog krijg ik naar de poten. Het was daar mijn feestelijk wat lopen. Jawel, daar zit dan even iemand op je nek... ...je constant je hoed over je ogen te zwiepen... ...en dan ja. maar brullen van wie ben ik? Ja. Je zegt zelf altijd van vragen word je wijs. Ja. Zeg, hebben jullie toen ruzie gekregen? Waarover? Nou, kijk Lien, net dat de kust uit het gezicht verdwenen is... ...toen kregen meneer Biels hier en Hebben dus... ...die kregen een klein meningsverschil over waar het noorden was. Ondeugdelijke apparatuur. Dat meneer Biels, de chef dan, die, die rukt Hebben zijn kompas van zijn nek en ...gooit dat weg. Goedkoop kermenspul. Dat Hebben roept, wat doet u nou? Overbodige vraag... ...zoals de hele man min of meer overbodig is gebleken. En meneer Biels dus roepen van... ...volg mij maar mensen... ...en hebben schreven van... ...niet doen, het stikt daar van de muien. Wat zijn dat? Bangmakerij is een onschuldig vissoort. De mui lijkt een beetje op een haai... ...maar is toevallig wel uitsluitend te eten. Maar dat weet de man waarschijnlijk niet eens. Sorry, chef, maar een mui, dat is een levensgevaarlijke, plotselinge diepte. Oh. En toen wij u daar zo midden doorheen zagen kuieren... ...hebben zeg nog ongelooflijk, wat heeft die man een dom geluk. Om zijn gezicht te redden, Paul. Een menselijke zeewaardigheid of dom geluk? Ik zou zeggen, het scheelt toch al wat, hè? Ontzettend zeg. En even even. Nou, ik was er wel zo wijs geweest om even op Pol over te stappen, hoor. Ja. Dat wel. En als zodanig was ik dus de laatste die vanuit mijn hoger standpunt die hoed achter de horizon zag verdwijnen. <lacht> Een zeer imposant natuur, Ja, zeg. Hoe, hoe, hoe is dat met u gegaan, chef? Uitstekend, Pol. Ja, dankjewel. Rustige wandeling, volgens plan. Met als enig intermezzo. Dat scheepsincident met de president Pieter-Jan Boltenbuur dus. Kennelijk door een jaloerse blauw, smal, maar op me afgestuurd. Sorry chef, maar wij waren ontzettend ongerust over u. Ja, ja de, toen kwam die mist en daar zijn we toen in verdwaald. En toen hebben ze ons aan de wal, goddank, gemist. En zijn ze ons gaan zoeken, gevonden, aan wal gezet. En toen op ons verzoek dus weer naar u gaan speuren. Kreeg u die mist ook, chef? Pas veel later op de dag, Paul. Wellicht wat beter genavigeerd dan de heer Blausaiersma, wie zal het zeggen, maar wel dus bij stralende hemel en rimpeloze zee op onbeschofte wijze gepraaid door dat stel beluste reddingsmaniacken, dat wel, nou ze hebben het geweten hoor. Gek, het, het, het laatste bericht van ze gistermiddag was dat ze motorstoring hadden en to, toen zijn er twee vissers uitgevaren. Motorstoring? Ha, durfde niet voor de waarheid uit te komen, de heren. Wat een stelletje zeg. Meteen al vanuit de verte, zwaar over hun toeren, door die toeterbrullen van tallen blijven. Redding daagt. Nou ja, de belediging zeg. Chef, die mensen doen hun riskante plicht. Zeg. Ja, valse scheepsromantiek Paul. Een eenzame wandelaar aanranden, dat komt er dichterbij met drie man overboord springen, en als ik me dan rechtmatig verzet, dan me een klap in mijn nek geef en me voor oud vuil over de reling hijzen <lacht> Nou, ik heb die kaperkapitein wel het een en ander gezegd hoor. En ik ben wel zo vrij geweest, in een onbewaakt moment even een handje draden onder zijn motorkap vandaan te trekken. <lacht> ik heb mijn hoed gepakt, ik zette hem op en ik zei, aju, parablu. ...kwam het recht, richting fanatisme me nog achterna moest ik nog hollen. alle maten, chef, en waar, waar, waar bent u terecht gekomen? Waar ik wezen wilde pol waar anders. In die mist? In die mist, jawel, hoezo? <laughs> Wat heeft dat met richtingsgevoel te maken? Hoog uit tien meter zicht, maar daar heeft dit compassie. Hier, hier, zie jij? Ja. Geen weet van hoor, ik heb prettig gewandeld, ik, ja. Mijn genomen ook natuurlijk, hè? toen de vloed begon op te komen dus, kwam op de hoogste punt net het aan mijn onderlip. Dus ook dat nog goed geschat, heel intiem eigenlijk, in die potdichte mist. En dan die vertrouwde geluiden om je heen. Vertrouwde geluiden? Ja, ja, ja, het door die mist heen, opeens links kwam een stem die zegt, uh, ik heb mooie bak, schol en <lacht> Ja. En dan terecht, rechterzijde zei een vrouwenstem die iets plaatst van, pieten de koffie is inschonken, zeg. Ja, chef, chef, waar was u dan, chef? Waar ik wezen, wilde Paul. Heb ik nog even gecheckt trouwens, iets geroepen van... Ho, joh, mag ik even weten waar ik hier sta? In de haven van Schiermonnenkoog, bleek. En toen dus met de inkomende Ebbe... De terugreisaanvaart. Ja, daar waarschuwen wij de vliegbasis Leeuwarden voorzitter. Ja. Ik heb die vlieger nog aan de lijn gehad. Hij zegt, die man, wat is dat voor een gek? Zozo, zo, en wat heb je toen gezegd? Ik zeg, laat ik daarover liever de A7 nog even bellen. Dan zitten we in het goedkope tarief, want het is nogal een lang verhaal. Nou, nou, nou. Ja. Laten we het niet hebben over de heren helikopterpiloten, zeg. Tegen donker worden al, hè. Komt er zo'n... Zo'n dolle kever langs ronken. In mijn vriendelijkheid wuif ik nog wat. Rangbocht boven mijn hoofd gaan hangen en zakken. Ja, zakken pure besterij, hè. Luchtvandalisme. Chef, die jongens die kwamen u redden. Hebt u dan niet gezien dat ze een reddingsgordel neerlieten? Ik heb alleen gezien dat de heren me met het een of ander zwaar voorwerp... ...met de hoed van mijn natte kop hebben geslagen vol. En een plezier, joh. Nou sla jij hem, zo hoed van zijn hersens. En dan blaas ik dat kringerot rotten. Je reinste qua jongenswerk. Chef, ik zweer u, die mensen kwamen u redden. En die mogen bij duisternis niet vliegen. Dus toen u hulp weigerde, toen zijn ze noodgedwongen teruggemoeten. Ja, dat was helemaal de onbeschaamdheid ten top, zeg. Dat wegvliegen kwamen de heren nog heel even beledigend laag over me heen karren... en lieten ze iets vallen, zeg. Over ordinair gezicht gesproken. Dat, dat kleine heren van. kijk even... We laten de ijzeren vogel nog even zijn behoefte doen. Met andere woorden, we hebben lak aan je. Ja, ik zeg dan maar even lak. Hè? Zeg, was dat misschien zo'n opgeblazen rubberboot? Ja, voilà. <laughs> een vierdaagse wandelaar hinderlijk volgen met een taxi. Net zoiets. Nee, als dat het NATO-schild moet wezen... ...laat er dan de hang op maar in uitlekken, hoor. Chef, ik geloof toch dat u de zaak niet geheel juist interpreteert, chef. Zo, Voor eerst een... ja, ah, Ridderman, wedde. het? Een wil ze een morgen? Ja, mijn compagnon, watloper op laag water. Ja, liever. Of niet? Nee, maar die is hier hoor. Ja, man hè? Wil je mee? Vla? Ja, ja geef maar geen wat lopen op sterk water is nog beter. Biels hier. Ja, ja, ja, ja, ja, meneer Innenman. Schietvaart en luchtmacht hebben het zoeken gestart, Zegt u, meneer Rinneman. Naar wie, als ik zo onbeleefd mag zijn te Naar mij. Dat, eh, uh, juist, men heeft mij opgegeven. Dat is een ramp, een scheepsramp. Ik bedoel, uh, nee, nee, kijk, dit prijs een andere uit Kijk, meneer, het bleek daarvan, geen kwestie te zijn van wat lopen, maar van het Wagenende. De deur van Dirk. Co van Dijk, Fiet en Frans Koster en Mate Verdaasdonk... in een aflevering van en Co. geschreven door Jan Moraal. De regie had Jo Fischer junior.